Gemeente, zullen wij samen bidden. Heer Almachtige en eeuwige God. Het is aan de morgen van deze zondag tegelijkertijd de eerste dag van deze nieuwe week. En wat nog belangrijker is, het is de opstandingsdag van Christus Jezus uit de doden dat u ons als gemeente samenbrengt in uw huis. Dit oude godshuis, al van heel ver in het polderland te onderscheiden door de toren, als het centrum in deze plaats, waar door de geslachten heen mensen zijn samengekomen en zich geschaard hebben rondom de open Bijbel. En daarin bewijst u uw trouw. Uw trouw was er in het verleden. Uw trouw is er ook vandaag. Wij zijn daar de levende bewijzen van. Uw trouw zal ook schitteren in de toekomst. Dat weten wij met grote stelligheid. Niet omdat wij dat zo zeker weten, maar omdat wij dat hebben gehoord en gelezen uit de mond van de Heer Jezus Christus, die tegen zijn discipelen zei... En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding van deze wereld. Immers, uw leerjongeren, uw volgelingen, discipelen, zaten ermee. Hoe moeten wij verder heren als u er niet meer bent? En ze kregen een machtige belofte mee die over hun schouders wordt heen getild... en die wij ook vanmorgen tegen elkaar mogen zeggen. Immers, misschien is het allerbelangrijkste in deze kerkdienst... heeft al plaatsgevonden. Dat u ons gegroet hebt vanmorgen en gezegd hebt... ik ben die God die trouw houdt tot in eeuwigheid. Duizelingwekkende woorden... En dat u nooit laat varen, dat u nooit in de steek laat het werk dat uw hand begon. Wij moeten u beleiden, dat is met ons niet zo. Hoeveel mensen moeten hun werk onaf laten liggen? Soms worden wij zomaar uit ons werk weggeroepen. Het werk van onze handen. Zo zijn er ook veel mensen die er de afgelopen week nog waren en nu niet meer. Daaraan merken wij dat wij diep afhankelijke mensen zijn van u. En is dat niet het wonder van uw genade en van uw trouw... dat u naar vergankelijke mensen omziet... dat u zo lief deze wereld hebt dat u in Christus Jezus vanmorgen naar ons toekomt... in het gewaad van het evangelie om te verkondigen. De blijde boodschap voor kinderen, voor jongens en meisjes, mannen en vrouwen... hier in de kerk, aan de kerkradio of via de radio, de plaatselijke radio, met ons verbonden. Misschien waren wij vanmorgen door ouderdom... of doordat wij ziek zijn of door andere omstandigheid niet in de gelegenheid om naar uw huis te gaan... maar wij mogen uw naam dankzeggen voor de middelen van de techniek vandaag... dat wij nogtans met de gemeente hier in deze plaats verbonden zijn. En wat wij u te vragen hebben is eigenlijk dit. Wilt u ons vanmorgen bedienen door uw heilige geest? Immers de geest van pinksteren uitgestort op alle vlees... Uitgegaan van de Vader en van de Zoon, die in deze wereld werkzaam is. Die het werk van de Heer Jezus Christus brengt tot in de harten van mensen. Wilt u komen, Scheppergeest? Vanmorgen, als wij de woorden van het evangelie lezen... en als de prediking van het woord van God mag uitgaan... Wilt u ons raken door uw woord, zodat wij daar nooit meer los van komen. En dat wij door het woord van de prediking, de dwaasheid van de prediking zelfs, verbonden raken voor altijd aan de naam van de Heer Jezus Christus. Dan zijn we veilig. Dan hebben we uitzicht, toekomst. Want in hem is immers alles in ruime mate te vinden... wat wij bij onszelf niet aantreffen. Heren, wilt u vanmorgen zo bij ons zijn? Wil dat niet doen omdat wij dat verdiend hebben. Maar wil het zo maken... dat wij ook erbij zijn... bij die grote scharen... van wie wij gezongen hebben dat zij uw naam prijzen om al dit heilgenot. Want in Christus Jezus hebt u een vriendelijk aangezicht. Alleen in hem leer ons vluchten tot het werk, de naam en de verdiensten van hem, de Heer Jezus Christus. Geef ons met elkaar... Een onvergetelijk ogenblik in uw huis. Om Jezus' wil. Amen.